Maar u moet er vooral niet over praten, mijn waarde. Ook niet op uw kleine clubje. Oh, waarom niet? Mijn arbeid moet geheim blijven. En deze plaats ook. Anders zou ik niet rustig kunnen werken. Dat zouden we niet willen. Niet waar? Oh, nee. Nee, natuurlijk niet. Stel je voor. Nee, dit is een geheimpje, hoor. Daar kunt u gerust op zijn, bedoel ik. Alsjeblieft. Hier is de sheik. Dank u wel voor de gezelligheid. Goedemiddag. Zoek de zon op, die is zo fijn. Want <lacht> een beetje zon schijn, dat moet er zijn. Hij heeft niets gemerkt. Hij heeft het uiterste van mijn zenuwen gevergd. Maar door het oogscherm...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 Er gaat toch maar niets boven de geur van, van pas gedolven hooi. Oh, zeg zo aan, mijn hooi. Nou, dat is niet zo mooi. Met mijn hooi. En wat glanst het mooi wanneer men het goed voor ogen houdt. Mijn goede vader, die Zij zijn oudheid. Zijn afdrogen. even flink afdrogen. mijn af grinschuiver, nou, blikmefessen, nou, glazen appelflapper, <laughs> glazeren petraat. U kunt het beter aan de politie overlaten. Ik heb hem al lang in de gaten. En nu heb ik er genoeg van.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 De hand zal aan de pers geslagen moeten worden. Ik wijs dat af, Staalkoning Silur Krok. Dat geeft een explosie die de nullijn uit zijn voegen zal slaan. Een oliebrand met nitroglycerine. Ik zie geen andere uitweg. Kijk maar naar het teken aan de wand. Het is één minuut voor twaalf. En het licht staat op rood. Wat we nodig hebben is afkoeling door investeringsstimulansen.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 Dat is uh, een overwacht genoegen. Gaat u zitten. Niks zitten. Niks vergenoegen. Huh. Wat heb ik mij daar vernomen van een goudvervaardiging? Huh. Ik moet u daar insnijdend over spreken, heer collega. Huh. Men kan de wetenschap niet strafloos voor naarden. Gaat u toch zitten. Natuurlijk kunnen we over die goudmakerij praten.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 Hmm. Ik zou wel eens wat meer willen weten over die manipulaties. Ja. En over uw bril. Ik ga de zaak onderzoeken. Ach, die is niet nooit eens blij. Het zal zijn jeugd zijn. Ja. is trouwens nog iets, heer Olivier. Toen u weg was, kwam hier een zekere heer Steenbreek. En oh. nodigde u uit om vanavond het diner bij A.B.S. te komen gebruiken. Het zou die A.B.S. een eer zijn, verzekerde hij me. Nou, mij ook.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 Wel ja, dat kan er nog wel bij. Als je me nu even mijn bril geeft. Of, uh, nee, nee, beter huh? niet. Het is tijd dat u de toestand ziet zoals die is. Huh? Sickbok heeft u bedrogen. Het is namaakgoud dat hij maakt. En nu oh. moeten we zo vlug mogelijk. Ai, oh. Te laat. Daar komt doorknopen. <coughs>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 Aangemaakt zijn 2.300.000 florijnen en 69 duiten. De dekking bestond uit 437 kilogrammen goud van 18 karaten te leveren door O.B. Bommel. Luistert u? Uh, nee hoor, waar dient al die stoffige paraat voor? Het leven is veel te mooi om het te laten vergallen door dore ambtenarij, zegt u nu zelf. Zo, staat ja. meneer er zo tegenover.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 En met groeiende vrevel keek hij naar zijn secretaris die opgewonden binnentrad. En wat is dat voor drukte, stembreek? Zie je niet dat ik me probeer te vermaken? Er is iets dringends, ABS. De stadsgeleerde, een zekere Profsky, heeft OBB's goud onderzocht. Hij heeft vastgesteld dat het bedrog is. Net als wij al vreesden. Het nieuwe geld is dus ongedekt, ABS. Er dreigt een lelijke inflator. En natuurlijk is de beurs aan het kelderen. Dat is dus het spel van OBB. Paniek zaaien.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 Ik kan niet tegen een dergelijke mm. dienst, vrees ik. Nou, kom, kom. Je moet je niet bezighouden met lelijke dingen als geld en... Uh, ik bedoel, een zonnige kijk. Hm? Vaarwel, hier Olivier. Het gaat u goed. Een <tokk> zonnige kijk. Het wordt tijd dat u die bril afzet en de toestand ziet zoals die is. Hm? En dat is heel slecht. <tokk>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 Vooral nu iedereen probeert me van het mooie af te houden. En zelfs Joost heeft er geen oog voor. Mm, jammer hoor. Maar het kijken naar de maan is erg zonnig. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Mm. Daar staat hij. Pas op, deze keer geen blunders. Breng hem naar beneden, naar een lichte verdoving. Vooral licht. Hij moet zijn plannen helder kunnen uitleggen. Voorwaarts. Aangepakt.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 De temperatuur is op het kookpunt gekomen. De inflatie is op hol. Het inflatie. Beger, ja, zet die bril af. Dat is beter. Uh, uh, uh. Oh, BV heeft een spel kunnen spelen onder de dekmantel van die roze glazen. Uh. Ze zijn levensgevaarlijk, want het leven is aardiger als men het zonnig bekijkt. Dat heb ik zelf tot mijn schande gemerkt.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 Zoekvisje, het gaat erom om een zonnige kijk op de dingen te houden vandaag de dag.